jongens. En jullie kopen nooit uh, snoep ervan of zo? Of, uh... Echt niet? Oké, okay, nou, wat goed. Of hebben jullie zulke goede afspraken gemaakt met je ouders? Hey, en Anne, jij hebt ook zakgeld? Wat doe jij ermee? Ook al sparen. Nou, wat goed, jongens. Nou, inderdaad, je kunt zakgeld natuurlijk sparen en dan kun je er iets heel moois voor kopen. En uh, volgens mij, uh, ja, ik wou net zeggen, weet dat, ook weer een space scooter... He, dat zou voor mij willen, een ander die wil heel graag een laptop, dus zo zijn ze aan het sparen. Maar je kunt er natuurlijk ook uh, gewoon spulletjes van kopen of snoep. Uh, en vanochtend gaat het over dat je met je zakgeld eigenlijk ook uh, kan delen. En misschien kun je daar ook eens over nadenken, dat je je kunt sparen, kopen en je kunt delen. En daar gaat het vanochtend over. Dus luister maar goed straks. Dan zet ik hem hier voorzichtig weer neer. Dan gaan we nu uh, met elkaar uh, bidden om een zegen te vragen over deze dienst. Lieve vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar kunnen komen in dit gebouw, hier op deze plek. Hier, en uh, we willen u graag ontmoeten hier vanochtend, in uh, ja, de woorden die gesproken worden, in de liederen die we gaan zingen, hier uh, de kinderen in hun eigen programma's. Hier, we willen bidden wilt u dat zegenen. Wat hier gebeurt, wilt u hierbij zijn. En wilt u ons hart raken? Dat bid ik u, in Jezus' naam. Amen. Nou, laten we met elkaar gaan zingen, samen met Bettina. We beginnen met een kinderlied. Yes, jullie mogen gaan staan. ZANG Je mag weer uh, gaan zitten. Want het is tijd voor de kinderen. Die mogen naar hun eigen programma. Uh, er zijn uh, veenart Kruimels vandaag. Dat is voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar. En dan mag je mee met Ilse uh, en Danielle. En er zijn vandaag Veenhard Kanjes. Uh, ik bedoel uh, kids. En uh, die mogen mee met uh, Christa en uh, Lianne. En die mogen even hun jassen aandoen. En die lopen om het gebouw heen naar de Fonteinschool en als de kinderen uh, weg zijn gegaan, het is weer rustig, dan gaan we weer verder. Ja, vandaag uh, lees ik een gedeelte uit 1 uh, Kronieken. Uh, de tekst kun je volgen op de beamen. En Het gaat over dat uh, Salomo net koning uh, is geworden, of aangesteld is als koning. En uh, zijn vader, Koning David, die, uh, uh, ja, vertelt uh, dat hij zelf heel veel uh, tijd en geld in de tempel heeft gestoken. Um, en hij wil dat eigenlijk uh, overdragen. En daar gaat dit gedeelte over. Daarna wende David zich tot de verzamelde Israëlieten. God heeft mijn zoon Salomo uitgekozen. Hem alleen, een jonge man nog, zonder ervaring. Zijn taak is zwaar, want de burg die hij moet bouwen is niet voor een mens bestemd, maar voor God de Heer. Ikzelf heb me tot het uiterste ingespannen om zoveel mogelijk materiaal voor de tempel van mijn God bijeen te brengen. Ik heb goud verzameld voor de gouden voorwerpen, zilver voor die van zilver, koper voor die van koper, IJzer voor die van ijzer en hout voor die van hout. En verder een grote hoeveelheid onyx en edelstenen om in te zetten, mozaïeksteentjes om in te leggen en allerlei andere kostbare gesteenten en soorten marmer. Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo te harte. Ik stel bovenop alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht. Mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking. 3000 talent goud uit Ovië en 7000 talent puur zilver om de wanden van de vertrekken mee te versieren. Goud voor de gouden voorwerpen die de ambachtslieden zullen maken en zilver voor die van zilver. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de Heer door een vrijwillige gave te schenken? De familiehoofden en de stamhoofden van Israël, de bevelhebbers over de eenheden van duizend en van honderd man en de hoofden van dienst. Schonken allen een vrijwillige gave. Zij stonden voor het werk aan de tempel van God vijfduizend talent baar goud en tienduizend gouden munten af. Tienduizend talent zilver, achttienduizend talent kopen en honderdduizend talent eisen. Wie edelstenen bezat, stelde ze ter hand aan de Gersoniet Jegiel... ten bate van de schatkamer van de tempel van de Heer. Het volk bracht zijn gave met vreugde. Want men was van ganse harte bereid een bijdrage te schenken voor de Heer. Ook koning David was zeer verheugd. En toen loofde David de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap en hij zei, Geprezen bent u Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U Heer bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. En daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, komt uit uw hand. Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben, om voor u een tempel te bouwen, voor uw heilige naam, komt uit uw hand. En aan u dragen wij die op. Ik weet, mijn God, dat u de harten van de mensen beproeft en oprechtheid verlangt. Wel nu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik u dit alles geschonken. En ook uw volk, dat hierbij één is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien schenken. Heer, God van onze voorouders Abraham, Isaac en Israël, koester dit blijk van de gezindheid van uw volk voor altijd en laat hun hart op u gericht zijn. Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burg te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen. En daarna droeg David de gemeenschap op de Heer, hun God, te loven. En heel de gemeenschap loofde de Heer, de God van hun voorouders. En knielde neer en boog diep voorover, voor de Heer en voor de Koning. Gebram. Dank je wel, uh, Marian. <coughs> Wij waren afgelopen najaar met een klein groepje mensen uit, uh, uit deze gemeente op de... Global Leadership Summit. En daar uh, was onder andere een lezing van Bill Hybels. En Bill Hybels vertelde in die lezing een, uh, een verhaal over het gezin waarin hij opgroeide. En hij vertelde dat zijn vader um, enorm van zeilen hield. En uh, een hele grote, ze, ze kwam uit een rijk gezin, een hele grote boot had gekocht. En dat hij heel deel van zijn jeugd als het ware, op die boot had doorgebracht. De vakanties, de weekendjes. En zijn vader was er helemaal vol van. Het heeft veel geld gekost. En hij vertelde dat hij jaren later een keer weer op zoek was gegaan naar die boot en hem had gevonden. Die boot lag ergens weg te roesten op een, uh, op een scheepswerf. En de eigenaar van die scheepswerf had tegen hem gezegd dat hij voor 1 dollar mee kon nemen, als hij maar meenam. En hij zei, oké, okay, mijn vader heeft daar zoveel geld in gestopt, zoveel energie. En zoveel jaar na zijn dood is er nog 1 dollar van overgebleven. Zeg maar, mijn ouders hebben ook nog iets anders gedaan. Ze hebben een deel van hun geld, daar hebben ze een, een stuk grond gekocht. En daar hebben ze een, een soort kamp gebouwd. Waar de, de kerk kan gebruiken voor jongerenkampen, om met probleemjongeren naartoe te gaan. Hij zegt, en dat kamp is er ook nog steeds. En dat was hier ook een keer geweest. En hij vertelt dat hij toen door het gastenboek had heen gebladerd met allerlei verhalen over jarenlang van alle jongeren die er geweest waren. En hij zegt het was ontroerend om te ontdekken hoeveel jongeren daar een goede tijd hadden gehad, dingen hadden geleerd, euh, ontdekt, meegemaakt. En hij zegt uiteindelijk zeg maar, roept dat de vraag op voor ieder mens. Wat wil je? Wat wil je dat jij straks aan het eind van je leven achterlaat? Een boot die nog één dollar waard is? Of zo'n kamp? wat ongelooflijk veel kostbaars oplevert. Wat laat jij achter? Er zijn heel veel dingen in je leven... waar je ontzettend veel energie in kunt steken... en die gewoon weer verdwijnen. Maar er zijn ook dingen die blijven. En je ziet zeg maar dat... Als mensen ouder worden of mensen een beetje aan het eind van hun rol komen, dan worden dat soort vragen opeens belangrijk. He, politici die, die bijna klaar zijn beginnen na te denken over een politiek testament. He, hoe wil ik als premier, als president herinnerd worden? Vroeger bouwden mensen dan gewoon een enorme piramide of een groot grafmonument of een arc de triomf. En um, kunstenaars proberen echt iets, he, het kunstwerk te maken wat ze dan... Achter kunnen laten. Nou, wij zijn natuurlijk met allemaal jonge mensen bij elkaar, dat begrijp ik. Maar ooit, ooit zet het leven een punt achter ons bestaan. Ooit houdt het op. En je hebt maar één leven. Waar besteed je het aan? Wat wordt jouw legacy? Wat blijft er straks achter? Wat bouw je op? En wat is straks gewoon allemaal verdwenen? Binnen ons uh, jaarthema discipleschap zijn we de hele maand februari bezig met rijkdom. We hebben stilgestaan bij alle schaduwkanten van het geld. Dat het een macht kan worden die op allerlei manieren je leven drijft. Vandaag leggen we een ander accent. Vandaag gaan we ontdekken hoe ons geld een zegen kan zijn. Hoe we kunnen bouwen met alle rijkdom die we hebben ontvangen. En dat begint... Dat begint met het besef dat al onze rijkdom in de eerste plaats zegen is van God. En dat is een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant is mijn ervaring dat als je met Nederlanders praat en staat stil bij alle ellende die er is over de, over de hele wereld. Dat eigenlijk iedereen wel bereid is om toe te geven. Wij hebben ongelooflijk geluk met elkaar dat we hier wonen. En niet in Syrië of in Nigeria of in wat voor ander land dan ook. En tegelijkertijd zijn we Nederlanders ook ontzettend juist gericht op ons bezit. En op het verdedigen wat van ons is, wat wij hebben opgebouwd, waar wij recht op hebben. Waar vooral niemand aan mag komen. En als je, als je gelovig bent, dan kan je misschien heel makkelijk toegeven. Ja, nee, natuurlijk. Weet je, alles is een zegen van God. Maar dat is ook zo'n enorme vanzelfsprekendheid. En wat betekent dat nou echt? Het is opvallend in het hoofdstuk wat Marian net gelezen heeft, hoe vaak David dit benadrukt. Als we heel even de tekst terug mogen ilzen, vanaf vers 11. Woeps, ja. In vers 11 zegt David, alles in de hemel en op de aarde behoort u toe. En als we verder gaan, vers 14. Wie ben ik en wie is mijn volk dat we zoveel hebben kunnen afstaan? Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, komt uit uw hand. En dan is vers 16 nog een keer. Woeps, even kijken. <coughs> Al rijkdom komt uit uw hand en aan u dragen we die op. Alles wat we geven, zegt David, hebben we eerst van God ontvangen. Er is niets wat wij aan God geven, dat we niet eerst van God ontvangen hebben. En het is goed om dit besef even te laten landen. Als je werkelijk gelooft dat alles wat jij hebt, zegen van God is, dan maakt dat een groot verschil. Kijk, wij zijn mensen, wij leven in een kapitalistische wereld, en dan is dit moeilijk te beseffen. Maar het christelijk geloof kent ten diepste niet het concept van bezit. Zeker niet persoonlijk bezit. He, dit is niet een losse opwelling van David, dit komt op allerlei plekken in de Bijbel weer terug. De aarde en haar volheid behoort aan God. He, er is verschil in wat mensen ontvangen, er is verschil in verantwoordelijkheden die mensen krijgen, er is verschil in rollen die mensen krijgen, maar voor iedereen geldt. Niets van wat je hebt is daadwerkelijk jouw bezit. Alles behoort aan God. En dat betekent dat je op een andere manier gaat kijken naar alles wat je hebt. Als jouw bezit een zegen van God is, is dit niet iets waar je nou vreselijk trots op bent. Maar in de allereerste plaats iets waar je vreselijk dankbaar voor bent. Iets wat leidt tot ontzag en aanbidding. En als, als al jouw bezit zegen van God is, dan staat jouw bezit dus ook in de allereerste plaats... Ter beschikking van God. Wij ontvangen ons bezit van God. Om het te gebruiken en in te zetten tot zijn eer. En voor zijn werk hier op aarde. Alles wat we ontvangen is tegelijkertijd een roeping en een verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de, de vraag verandert. De vraag is niet langer meer, uh, wat moet ik geven? Achter de vraag, wat moet ik geven, zit een beetje de gedachte, oké, okay, dit is allemaal van mij. Ah, ik snap, ik kan natuurlijk, ik moet ook een beetje wat weggeven. De eigenlijke vraag is niet, wat moet ik geven? De eigenlijke vraag is, wat mag ik houden voor mezelf? Wat mag ik van alles wat God mij heeft toevertrouwd? Wat voor deel daarvan mag ik voor mezelf gebruiken? En dat doet natuurlijk ook iets met je zelfbeeld. Weet je, als mensen rijk worden en succesvol zijn, hè, dan, dan doet dat heel snel iets met, met, met hoe je naar jezelf kijkt. Je gaat toch denken, weet je, het komt ook omdat ik gewoon net iets slimmer ben dan de rest. Omdat ik net iets harder werk, omdat ik net iets meer gedurfd heb. Maar als je gaat beseffen dat jouw bezit en alles wat je hebt, zegen van God is. Dat je het uit zijn hand ontvangt dan ontstaat er iets van wat David in dit hoofdstuk zegt. Weet je, wie ben ik? Wie zijn wij dat we zoveel mochten ontvangen? Sta er eens bij stil hoe kwetsbaar we zijn. Hoe makkelijk we zomaar weg kunnen zijn. Wat we voorstellen op de lijn van alle eeuwen. Wie zijn wij dat we zoveel ontvangen hebben? Als dat besef... Dat al ons bezit zegen is van God. Als dat echt landt. Weet je, dan komt er ruimte om te gaan zien hoe jouw bezit ook werkelijk tot zegen kan zijn. En David laat zien waartoe we dan in staat zijn. De, de David in dit hoofdstuk is een beetje de onbekende David. Niet de stoere jonge David, waar je misschien kent uit de verhalen van de kinderbijbel... David is oud. Je moet je me echt voorstellen als een man, 68, begin 70, voor die tijd hoogbejaard. Aan het eind van dit hoofdstuk is David dood. Zijn macht overgedragen. En David is door alle woelingen heen van zijn leven, de laatste jaren van zijn leven, bezig geweest met de vraag, wat wordt mijn legacy? Wat laat ik achter? 40 jaar koning David. Wat heeft dat Israël opgeleverd? En als het in die fase van zijn leven er echt op aankomt, als het echt omgaat, dan steekt David al zijn energie, al zijn inspanningen, al zijn kracht, in één project. Eén ding. De tempel van God. En hij mag hem niet eens zelf bouwen. Heeft God tegen hem gezegd, niet jij, niet iemand met zoveel bloed aan zijn handen. Maar David zorgt wel dat alles klaarstaat. Er zijn negen hoofdstukken lang, waarvan dit hoofdstuk, wat er net laatst, het laatste is, waarin kronieken uitgebreid vertelt hoe David de tempelbouw voorbereidt. Wat hij allemaal gedaan heeft. Hè. Hij heeft de grond gekocht, hij heeft de bouwtekeningen gemaakt, hij heeft de financiën rond, hij heeft de vaklieden geselecteerd, hij heeft de bouwmaterialen aangeschaft, hij heeft... Uh, alle roosters voor de offerdienst, voor de priesterdienst, voor de tempelkoren, zelfs voor het wachtlopen bij de tempel, alles ligt klaar. Alles. Salomo kan zo beginnen. Dit is wat David mee wil geven voor de toekomst van zijn volk. Dit is zijn erfenis. Er is een groepje mensen in deze gemeente die zich heeft voorgenomen om, om dit jaar van begin tot eind de Bijbel door te lezen. Ik heb geen idee wanneer die aan chronieken toe zijn. Dit zijn niet de spannendste hoofdstukken, dat kan ik je nu vast vertellen. Lange opzommingen, maar misschien is het juist wel mooi om dit soort hoofdstukken, die je waarschijnlijk bijna nooit leest in de Bijbel, ook werkelijk gewoon een keer negen hoofdstukken achter elkaar te lezen. Of in elk geval in één week van voor naar achter. En misschien ga je dan iets proeven dat er in die hoofdstukken iets groots ontstaat. Want David geeft veel meer mee dan alleen maar een gebouwtje. Nou, hoe groot en mooi dat gebouw ook gaat worden. Wat David meegeeft, is in de eerste plaats een fundament voor het volk Israël. Weet je, Mozes heeft al gezegd. Ooit als dit volk in het land komt en er is rust aan alle grenzen, dan zal God een plaats uitkiezen waar Hij Zijn naam zal laten wonen. Nou, nu eindelijk, na alle gevechten, na alle strubbelingen, met alle vijanden erom, na veertig jaar koning David, nu eindelijk is het zover dat er rust is aan alle grenzen. En er hangt in deze hoofdstukken dan ook een heel groot. Nu gaat het gebeuren gevoel. Salomo, zijn naam betekent vrede, de tempel verrijst. Eindelijk gaat dat vrederijk van God, waar God tussen de mensen woont, eindelijk gaat dat van de grond komen. En uitgebreid wordt dat beschreven. Dit is de plek waar het volk kan beginnen, waar het volk vandaan kan optrekken, waar het volk weer naar terug kan keren. Dit is het hart, het ziel, de identiteit van het volk. David geeft het volk een plek om te aanbidden. En iedereen wordt ingeschakeld. Iedereen betaalt mee. Iedereen krijgt een taak. Iedereen komt daar aanbidden. Iedereen gaat daar offeren. Met deze tempel creëert David een koninkrijk van priesters. Dit is de droom die altijd rond Israël gehangen heeft. En nu gaat het gebeuren. En David geeft het volk een richting om in te slaan. Eén God, één plek om te aanbidden. Hij alleen. Volg de weg die hij wijst. Geen andere God dan de God van Israël. En het volk krijgt een plek om daar ja op te zeggen. Om bij elkaar te komen, om op de knieën te gaan, om te aanbidden. Eén plek waar ze kunnen zeggen, ja, dit is wat wij willen zijn. Het volk van God. En David geeft zijn volk een droom om naartoe te leven. Die tempel is in zichzelf een profetie. Die tempel laat zien hoe de wereld ooit weer zal zijn. Hoe de wereld ooit zo zal zijn dat God tussen de mensen woont. Niet meer afgeschermd en opgesloten door muren en gordijnen, maar rechtstreeks en direct. Ooit zal de wereld weer zo zijn. En dit gebouw, dit plekje op aarde, is daar het begin van. Met dit hele plekje ademt hoop. Hoop voor de hele schepping. Twee keer in dit hoofdstuk wordt de tempel de burg van God genoemd. God die als koning regeert vanuit de tempel. Nergens anders in de Bijbel gebeurt dat. En daar zit de hoop in, het verlangen in, dat ooit dat moment komt, de profetie dat God ooit rechtvaardig zal regeren over heel de wereld. Die hele tempel ademt die hoop. Israël is het begin, maar ooit zal het weer zo zijn. Dit is Davids legacy. Dit is wat hij meegeeft. En eeuwen en eeuwen lang is dit het fundament, de visie en de baken van hoop geweest voor het volk Israël. Dit is de plek waar werd aanbeden, geklaagd, gerouwd, getroost. Dit was de plek waar mensen thuis kwamen. Dit was de plek waar mensen bij elkaar kwamen. Dat is wat David zijn volk meegeeft. En het verhaal laat dus zien dat David in zijn leven investeert in de juiste dingen. Hij besteedt niet de laatste jaren aan zijn leven voor een grote David-pyramide te bouwen... of een groot grafmonument of om de macht voor zijn dynastie zeker te stellen. Nee, Davids ultieme krachtinspanning gaat ernaartoe dat het volk Israël een beslissende stap verder komt. En daarmee het werk van God. En dat kost hem dat kost hem en zijn volk een groot offer. En daar gaat dit hoofdstuk over. In dit hoofdstuk, dat zal iedereen gevoeld hebben, de bedragen die worden genoemd zijn overweldigende hoeveelheden. Wat je, wat je eigenlijk ziet is dat het complete nationale kapitaal, alles wat er in alle spaarpotten zit, wordt bij elkaar gesraad. mooi voorbeeld is die opmerking dat David zijn complete persoonlijke vermogen ter beschikking stelt. En dan moet je je voorstellen dat in die tijd de koning en het land volledig door elkaar liep. Dus Davids persoonlijke vermogen, dat was net zoiets als wat als wij de nationale reserves noemen. En wat David die doet, dat zou hetzelfde zijn als dat Beatrix bij haar aftreden had gezegd... Oh ja, en de complete Nederlandse goudvoorraad stelde ter beschikking aan de bouw van de tempel. Weet je dat, je, dat je niet alleen denkt, wow, dit is een, groot, een hele grote gift omdat je ook je en denkt van, ja maar, wat betekent dat voor onze economie? Wat betekent dat voor de weerbaarheid van Nederland? En wat betekent dat voor onze triple-E-status? Dit is een gift die niet alleen maar groots is, maar ook een heel groot vertrouwen vraagt. En wat hier gebeurt is dat ze werkelijk met z'n allen alles bij elkaar schapen. En je voelt dat er iets ontstaat van een, van een momentum, van een flow, dat mensen zeggen, oké, okay, als we nu alles bij elkaar leggen, dan zijn we in staat om echt iets heel groots neer te zetten. En het gebeurt. Het komt bij elkaar. En het is een blijk van een enorm vertrouwen en een enorm geloof in God en in zijn plannen met het volk en in zijn toekomst. Voor deze wereld. En ze leggen het vol vertrouwen in Gods handen. En het is eigenlijk, je voelt dat in dit hoofdstuk de ontdekking gebeurt. Dat mensen zeggen, oké, okay, dus hiervoor heeft God ons zo rijk gezegend. Al dat geld dat we in de loop van de tijd bij elkaar gespaard hebben, dat was ervoor zodat we nu op dit moment samen dit konden doen. Weet je, en waar die ontdekking ontstaat, dat God jou zo rijk gezegend heeft om dit te kunnen doen, dat je dan wordt geven makkelijk. En het laat zien dat geven altijd een diepere laag kent. Je geeft niet om tekorten aan te zuiveren of omdat het moet. Als jij geeft aan. aan, aan, aan Armoedebestrijding en ontwikkelingshulp, dan, dan geef je omdat jij gelooft dat ieder mens in de ogen van God waardevol is. Dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Omdat je, omdat je ieder mens recht heeft om eerlijke kansen, omdat je gelooft in gerechtigheid. En als jij geld geeft aan de kerk dan geef je dat omdat jij gelooft dat het evangelie van Jezus de reddende kracht is voor alle mensen. En dat het in woorden en daden ook hier in de Ronde venen verkondigd moet worden. Zodat God ook hier de noden en verlangens van mensen kan voorzien. Er zit in dit hele boek een oproep. In dit hele hoofdstuk, in die, die negen een oproep. Je moet je voorstellen, dit dit boek chronieken is geschreven eeuwen later, na een periode van ballingschap, als de stad Jeruzalem in puin ligt, als er een klein groepje mensen in die puinhopen woont en het opbouwen is, dan wordt dit verhaal opgeschreven om die mensen te laten zien één dat God trouw is, dat zijn plannen overeind staan, wat er ook gebeurd is, en twee. Om ze de flow te laten voelen, om ze te laten zien wat God ooit in dit volk heeft losgemaakt. En om ze uit te nodigen, om daar weer in mee te doen. En daar weer aan mee te bouwen, op hun plek in de tijd. En die uitdaging, die oproep ligt vanmorgen vanuit dit hoofdstuk ook voor ons. Om mee te bouwen, ons zelf te geven voor Gods huis. Voor wat Hij in de wereld Opbouwt. Je, en David investeerde zijn ziel en zijn zaligheid in de tempel van God. En Jezus is degene die beweerde de vervulling te zijn van alles waar de tempel voor staat. Hij, met hem, begint Gods rechtvaardige regering van deze wereld. Hij is het hart. Het ziel, het fundament van het volk van God geworden. We beginnen bij hem en we keren terug naar hem. Hij is de plek waar we bij elkaar komen en waar we aan bidden. In geest en in waarheid. En wij samen met alle volgelingen van Jezus in deze wereld. Wij zijn zijn lichaam. Zijn handen en zijn voeten. Wij zijn samen het gebouw dat gebouwd wordt. En waar hij het fundament van is. En de uitdaging in dit hoofdstuk is om op onze plek in de tijd onszelf te geven. Onze energie, onze inzet, onze rijkdom. Om te bouwen hier in deze omgeving aan het lichaam van Jezus. Aan dat gebouw wat op zijn fundament verrijst. Zodat zijn goedheid en zijn liefde handen en voeten krijgt in onze omgeving. Daar je energie aan geven, daaraan bouwen, dat is de grootste legacy wat je als mens kunt achterlaten. Zowel voor wat er tot stand komt, als wat betreft het getuigenis naar de mensen van wie je houdt. Dit is wat het verschil maakt tussen die boot en dat kamp. Wat laat je achter? Waar geef je je energie aan? En om meegenomen te worden in die flow, moeten we nog één laag diepen. Dat waar dit hoofdstuk van overstroomt, dat wat dit hoofdstuk in alles ademt, is passie en liefde voor God. Het is uit de liefde van mijn hart. De bouw van Gods huis gaat mij zo ter harte en daarom geef ik. Zegt David. En hij zegt over zijn volk, ik heb deze mensen met liefde en met heel hun hart zien geven. En het hele volk buigt neer om God te aanbieden. En wat David eigenlijk zegt, het gaat niet eens om het geld. Het gaat niet eens om dat wat er op tafel komt. Het gaat uiteindelijk om het hart daarachter. Dat hart, dat is wat David voor God neerlegt. Koester de gezindheid van uw volk. Niet het geld is de eigenlijke gave, maar het hart van het volk dat zichzelf volledig geeft aan God en zijn werk. Dat is de gave die David voor God neerlegt. En er zit in dit hoofdstuk die hele beweging. Van dat je ziet hoe rijk God je zegent. Naar een hart dat volloopt met passie voor God en voor zijn huis en voor zijn werk op aarde, naar overvloedig geven, om uit te komen bij overstelpend grote vreugde en aanbidding. En alleen als geven onderdeel is van die flow, dan kan het een manier van geven zijn waarin je jezelf met heel je hart neerlegt voor God. En waarin het leidt tot echte vreugde en vrijheid. En, en Weet je, dit, dit is precies het punt waar je terugschrikt. Want als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, dat geven vaak hele andere dingen losmaakt. Weet je, dat je geeft omdat het moet. Dat je je verplicht voelt. Of omdat het van je verwacht wordt. Of, of dat geven een soort, soort, soort zelfmeeleven, Er wordt al zoveel gevraagd en dan moet ik dit ook nog geven. Of Of trots. Kijk eens hoeveel ik geef. Of, of dat het een soort vanzelfsprekendheid is. Tuurlijk. Dat hoort toch zo. Of dat het een soort zakelijke transactie is. Ja, ik, ik profiteer ervan, dus ik geef ook. Maar dat als je nadenkt, dat je voelt dat dat ook iets zegt. Over jouw hart daarachter. En al die verschillende manieren en gevoelens waarmee je kan geven. Zullen uiteindelijk er ertoe leiden dat je nooit uitkomt bij die vreugde en vrijheid waar je naar verlangt. Die in dit hoofdstuk zit. En als je daar iets mee wil. Als je daar verder in komt. Richt dan je blik in de allereerste plaats. Daar waar die flow begint. Bij de goedheid en de zegen van God. Kijk, David is, is grootst in dit hoofdstuk. Hier is hij de koning. Zoals een koning hoort te zijn. Hij gaat zijn volk voorop. Hij brengt het eerste en met afstand het grootste offer. En daarin is David zelf een profetie. Dat is David in alles. Ja, maar hier laat hij zien wat zijn grote zoon, de beloofde verlosser die ooit zal komen, wat die gaat doen. En als Jezus hier op aarde rondloopt, dan proef je bij hem... Diezelfde passie en liefde. Datzelfde hart dat klopt voor God en voor Gods volk en voor Gods werk in deze wereld. Jezus heeft ervoor gekozen om niet iets achter te laten voor zichzelf. Maar om zichzelf met alles dat hij heeft te geven. Zodat hij iets achter kon laten voor jou. En hij wilde. Gods volk daadwerkelijk verder helpen. Kosten wat het kost. En als er iemand een lekkersie heeft achtergelaten die alle eeuwen zal verduren, dan is het Jezus. Hij heeft een plek achter te laten waar we houvast kunnen vinden, waar we vrijheid vinden, waar we genezing vinden, waar we vergeving vinden. Waar we ons met alles wat we hebben neer kunnen leggen en thuis kunnen komen. Dat heeft hem wel iets gekost. Het kostte David zijn volledige persoonlijke vermogen. Het kostte Jezus alles wat hij had tot en met zijn eigen leven. Het kostte God het allerliefste dat hij bezat. Zijn eigen zoon. En hij geeft dat om een huis te bouwen. Waar jij thuis mag komen. Laat je door die goedheid van God raken. De kids zitten nu bij hun eigen programma. En, en Christa is daar met ze bezig. Met het verhaal van, van Maria. Die de voeten van Jezus zalft. En dat verhaal past wonderlijk mooi bij wat we nu hier vanmorgen als volwassenen doen. Maria komt een zaal binnen waar Jezus aan het eten is, breekt een flesje olie open en kiepert het over de voeten van Jezus. En er ontstaat grote onrust. Wat gebeurt hier, een vrouw, wat een verspilling. En Jezus zegt, zij heeft het begrepen. Zij heeft het gesnapt. Zij heeft dit gedaan voor mijn begrafenis. En tijdens zijn leven is deze Maria de enige die op een of andere manier gevoeld heeft, begrepen heeft, wat Jezus ging doen en hoe groot dat was. En uit de volheid van haar hart stort ze dit uit over Jezus. Geef ze zich aan Hem. Wel, laat je raken door wie Jezus is. En laat je de volheid van je hart uitstorten voor Hem. Om die man te eren. En om met alles wat we zijn, met al onze energieën, met al onze rijkdom, ons door hem te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een eeuwig huis. Een paar toepassingen uit dit hoofdstuk om je af te sluiten. Dit hoofdstuk zit namelijk, um, behalve dat het hoofdstuk vol is met hoop en met, met liefde voor God, zit het ook vol met praktische tips. En ik heb er vier op een rij gezet. En, en de, de, eerste, de eerste is: geef vrijwillig. Keer op keer wordt het in dit hoofdstuk gezegd: geef vrijwillig. Weet je, David had heel makkelijk als koning een belasting kunnen heffen. Hij had uh, contributie kunnen regelen, hij, hij had uh, wetten kunnen voorschrijven, hij had verplichte offers kunnen laten doen, doet hij allemaal niet. Hij vraagt een vrijwillige gave. Weet je, er zijn heel veel signalen dat je denkt, van, oh, dat geef ik om de juiste motieven. Maar als je iets bij jezelf merkt van vreugde, wat gaaf wat hier gebeurt en dat ik hier aan mag bijdragen. Of iets van dankbaarheid. Wat mooi dat ik dit kan doen. Of dat je iets bij jezelf merkt van nederigheid. Dat je denkt van nou weet je, ik wou dat ik meer kon doen. Het is nog maar een begin. Dat zijn signalen dat je werkelijk vrijwillig geeft. Laat jouw gave vrijwillig zijn. Dat is het eerste. Tweede, neem je verantwoordelijkheid. David vraagt wel dat het volk zijn verantwoordelijkheid neemt en meedoet. He, niet de, de impulsieve gifte. David heeft een uitgebreide regeling gemaakt. Er is een uh, penningmeester. Dat wordt in het hoofdstuk zelfs bij name genoemd. Um, uh, geven kan niet bestaan uit allemaal losse impulsen. Er moet regelmaat zijn in wat je geeft en wat je toewijdt. Denk erover na. Wat wil ik per maand afdragen? Waaraan? Wie kan er echt op mij rekenen? Volgende. Laat je leiden door wat er op je pad komt. Wat er precies van ons gevraagd wordt, is nooit in regels te vatten. Maar dat heeft heel veel te maken met de specifieke vragen die op je pad komen. Al die mensen moeten een enorm financieel offer brengen... omdat ze toevallig net op dat moment leven dat David het in zijn hoofd had om een tempel te bouwen. Geweldig dat ze daar een bij kunnen dragen. Hadden ze vijftien jaar eerder of vijftien jaar later geleefd, was hun geld misschien heel anders besteed geworden. Wat komt er op jouw pad? Welke vragen liggen er bij jou? Welke offers vragen jouw omstandigheden? En dan kun je heel lang discussiëren van ja, maar wat, wat moet je waar aan geven? hoe verdeel je het goed? En welk deel moet er naar de kerk? En welk deel moet er naar andere doelen? We kunnen toch niet alle? Dat snap ik. Weet je, en tegelijkertijd geloof ik, als je iets proeft van de spirit van dit hoofdstuk. En we gaan met z'n allen geven wat we kunnen geven dan ben ik ervan overtuigd dat er voor iedereen en voor elk doel ruim voldoende is. Laatste, geef vol vertrouwen. Geven vraagt altijd vertrouwen. Je legt iets weg in de handen van een ander en uiteindelijk in de handen van God. Dat betekent dat je moet vertrouwen dat God er iets moois mee doet betekent dat je moet vertrouwen dat dat wat jij mist, dat je dat niet echt zult missen. Dat het niet gaat betekenen dat je tekort komt. Dat je zoveel vertrouwen hebt op de zegen van God. Dat je ook iets durft weg te geven. David gaf zoveel, dat het normaal gesproken gevaarlijk zou zijn. Maar hij gaf vol vertrouwen. En dan doet het ook echt iets met jouw geloof en met jouw band met God. Geef vol vertrouwen. Zullen we samen bidden? Goede God, we willen u aanbidden. Omdat u ons zo onvoorstelbaar rijk gezegend heeft. Omdat u zo ongelooflijk goed bent voor ons. Heer, en wilt u dat besef heel diep bij ons laten landen? En geef ons passie, passie voor uw huis, passie voor uw werk, passie voor uw koninkrijk. Laat ons hart overlopen van liefde en geef ons de vreugde en de vrijheid waar we naar verlangen. Heer, open onze ogen voor uw goedheid. In Jezus naam, amen. We gaan samen zingen. Yes, want normaal gesproken is nu het luisterlied, maar we gaan nu met elkaar zingen. En verwarring na het kinderlied, dat was mijn fout. Ik had niet goed op het programma gekeken. Dus bij deze. Dus uh, jullie mogen gaan staan. Laten we samen bidden. Goede en grote God. Vader in de hemel. Heer, op, op, deze, op deze dag als we samen over geld praten. Over uw rijke zegen. Willen we ons gebed beginnen met voor al die mensen die leven in armoede. Voor al die mensen die leven op plekken waar tekorten zijn. Tekort aan Voedsel tekort aan onderwijs, tekort aan basale dingen die mensen nodig hebben. Heer, en we, nou, we willen bidden dat die mensen in hun armoede, heer, uh, u kunnen vinden. Heer, dat ze in hun nood de weg vinden naar u toe. Heer, en tegelijkertijd willen we ook onze schulden beleiden voor de ongelooflijke ongelijkheid in deze wereld. Heer, we erkennen dat uw zegen zo groot is, dat er voor iedereen voldoende is. Heer, in ons gebed is leer ons delen. Leer ons bouwen aan een wereld waarin genoeg is voor iedereen. Heer, en dat kunnen we alleen als u ons hart vult met uw liefde. En, um, heer, we bidden voor al die plekken waar de wereld in brand staat. We bidden voor, voor de vergruwelijke verhalen die we lezen over Boko Haram in, in Afrika. We, we bidden voor, voor Syrië en voor ISIS en voor, voor, voor alles wat, wat dat bij ons oproept. We bidden voor Oekraïne en voor de onrust en de angst van die mensen daar. Voor al die plekken op de wereld waar conflicten zijn. Die wij inmiddels alweer vergeten zijn. Maar die gewoon voortduren. Heren, we geloven. Dat deze wereld op weg is. Dat dat moment dat u rechtvaardig zal regeren. Maar we verlangen er ook intens naar. Dat dat niet lang meer op zich laat wachten. Dat de wereld daar vol van is. En geef dat er nu al. Juist op die plekken. Waar de wereld in brand staat, lichtpuntjes mogen zijn, bakens van hoop, van die wereld die komt. Vul de harten van mensen, van uw kinderen, van uw volk op die plekken, om zich zo te kunnen geven. Heer, we bidden voor onszelf, zoals we hier met elkaar zitten, voor, voor alles waar u bij ons gezegend heeft. Dank u wel. Heer, wijs ons de weg hoe wij met alles wat we hebben... in uw dienst kunnen staan. Neem ons leven... en laat het Heer toegewijd zijn... aan uw eer. Heer, op al die verschillende manieren... die er zijn. En geef dat we keer op keer mogen proeven... van die... intense vreugde... en diepe genezing... die dat oproept. Heer, dat we... simpelweg dat mogen zijn... Door u, gezegende mensen. Heer, daar bidden we om. In Jezus' naam. Amen. Marian. Ja, ik heb nog een paar dingen te vertellen. Um, allereerst, er is straks alle gelegenheid om uh, na te praten en elkaar te ontmoeten in de hal... Uh, er is uh, koffie en thee en uh, iedereen is daarvoor uh, van harte uitgenodigd. Um, wil je op de hoogte blijven van wat we hier in de Veenhoedkerk allemaal uh, doen... Uh, aan cursussen of andere dingen... Uh, schrijf dan even je naam en je e-mailadres op in, een, uh, in het boek. En dat staat bij de uitgang uh, van de hal. Een van die activiteiten is uh, de familiefilm. In de hal liggen deze flyertjes. Op de achterkant staat er ook nog iets, maar dat uh, komt later... En uh, aankomende dinsdag, in de voorjaarsvakantie, wordt hier een uh, film vertoond voor kinderen. En uh, nou, dat is hartstikke leuk, kost maar uh, 4 euro of 2 euro, even kijken, 4 euro. Het begint om 2 uur en uh, nou, neem vooral je buurkinderen mee of uh, ooms en tantes en maak er gewoon een gezellige middag uh, van. Dus iedereen ook, uh, neem zo'n dingetje mee en uh, nodigt iemand uh, hiervoor uit. En dat, oh, sorry. Voor kinderen 2 euro, voor volwassenen 4 euro. En dan uh, zijn er nog bloemen. Die geven we elke week uh, weg. Daar staan ze. Uh, als Veenatkerk willen we graag delen. Niet alleen uh, dingen die we hebben, maar ook gewoon om iemand een steuntje te geven of te feliciteren. En deze week gaan de we bloemen naar uh, dominee Keesburgen. Uh, misschien ken je hem wel. Hij heeft heel lang uh, gestaan in uh, de PKN-kerk De Rank, hier in het dorp. En hij heeft uh, onlangs afscheid genomen. En uh, nou, we willen die bloemen aan hem geven. Er stond een mooi interview met hem uh, in een van de lokale kranten. En uh, nou, misschien heb je die nog en kun je dat uh, lezen. Hoe hij dat ervaren heeft om hier in de Venen predikant uh, te zijn. In ieder geval gaan de bloemen deze week uh, naar hem toe. Nou, normaal gaan we uh, dan nu collecteren. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een uh, lied. En dan zal ik nog wat vertellen over de collecten. Het lied past heel mooi... Liet komt na de collecte. <laughs> Voor de dienst veranderen er nog wel eens dingen en dan merk je altijd meteen van uh, dan gaat het anders. Oké, okay, nou dan ga ik wat over de collecte vertellen. Um... Ja, we gaan connecteren voor uh, een lokale doel. We hebben een soort uh, spaarpotje als Veenhardkerk. Voor mensen die bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment financiële moeilijkheden komen. Of andere problemen hebben op financieel gebied. Dan kunnen ze aanspraak maken op dat potje hier in de Veenhardkerk. En we denken dat in de toekomst uh, ja, dat dat nodig zal zijn. We hebben een reserve, maar we willen dat graag uh, nou ja, wat uh, extra voor sparen. Zodat we ook uh, geen nee hoeven te zeggen tegen mensen die dat uh, nodig hebben. Dus, uh, dus van harte aanbevolen uh, en op die manier willen we als Kerk ook graag uh, onze financiële middelen delen aan anderen. Dus dan gaan we eerst connecteren en daarna het luisterlied. Mm. Zit mijn trots en eergevoel op zij. Ik wil even van de gelegenheid gebruikmaken om jullie allemaal te bedanken namens uh, de broeders en zussen uit Oekraïne. Wij zijn afgelopen week uh, een paar dagen in Oekraïne geweest. En uh, in december en januari hebben we gecollecteerd voor de diaconale keuken in een dorpje in Oekraïne. Wij hebben de plaatselijke predikant gesproken, dominee Seros Janos. Hij is de grote motor achter het project. En hij was diep ontroerd, niet alleen voor de hulp van de Veenhardkerk, maar van alles wat uit het west is gekomen. In augustus zag hij het eigenlijk nog helemaal niet zitten, gezien de grote aantallen aanvragen. Hij krijgt op dit moment nog steeds aanvragen binnen, maar gezien alle bijdragen uit het Westen, uh, ziet hij het gewoon zitten tot mei en dan moeten de plaatselijke moestuinen het weer een beetje overnemen, dus hij was ontzettend blij met de steun die hij gekregen heeft. Ik mag jullie de hartelijke groeten overbrengen. Maar bovenal namens hem ook zegen op ieders werk, op alles wat we doen. Wat een rijkdom. Dankjewel. Met elkaar.